8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Japan getroffen door zeer zware aardbeving. Drie vrijgelaten militairen veilig in Athene. En vier verdachten aangehouden na schietpartij A1. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,8 op de schaal van Richter en werd gevolgd door een tsunami. Op de Japanse televisie zijn beelden te zien van boten, auto's en huizen die zijn weggespoeld door de vloedgolf. Er zouden veel gewonden zijn. Het epicentrum van de beving lag zo'n 125 kilometer uit de Noordoostkust op een diepte van 10 kilometer. Het gebied ligt zo'n 380 kilometer van de hoofdstad Tokio. In de stad stonden gebouwen minuten te schudden en mensen renden in paniek de straat op. De luchthaven van Tokio is gesloten en op veel plaatsen is het treinverkeer stilgelegd. Het Japanse ministerie van Defensie heeft acht vliegtuigen op pad gestuurd om de schade op te nemen. De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen werden gehouden zijn vrij. Een Grieks militair vliegtuig heeft ze van Tripoli naar Athene gebracht. Daar komen ze nu op adem en worden ze medisch onderzocht. Waarschijnlijk vliegen ze morgen naar Nederland. De drie militairen, twee mannen en een vrouw, hebben op het vliegveld van Athene gezegd dat het goed met ze gaat. Volgens het ministerie van Defensie zijn de drie niet gemarteld. Minister Hille van Defensie noemt het prachtig nieuws dat de militairen vrij zijn. Hij feliciteerde hen en hun familie. En Hillen bedankte het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de hulp bij de onderhandelingen. En de Nederlandse bevolking voor de steunbetuigingen. Hille denkt dat Libië de drie heeft vrijgelaten in het kader van een charmeoffensief.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 De snelweg A1 is bij Muiden in beide richtingen afgesloten na een schietpartij. Het incident volgde op een overval in Mark in de Noordoostpolder. De overvallers vluchten over de A6 richting Amsterdam en de politie zette de achtervolging in, onder meer met een helikopter. Bij Muiden sloeg de auto van de overvallers over de kop en volgde er een schietpartij. De vier verdachten zijn aangehouden. Door de afsluiting van de A1 loopt ook het verkeer op de A6 vanuit Flevoland vast.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 De organisatie van chirurgen werkt ook aan kwaliteitsnormen voor andere operaties. Achmea hoopt met de andere zorgverzekeraars uiteindelijk tot een gezamenlijke lijst te komen van ziekenhuizen die aan de normen voldoen.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 Een meerderheid van de raad vindt dat het college te weinig heeft gedaan... om het ziekenhuis in Alkmaar te houden. Koningin Beatrix heeft het staatsbezoek aan Qatar afgesloten... met een concert van het Amsterdam Barok Orchestra. De emir van Qatar was er niet bij, zijn vrouw kwam wel. Het was het eerste staatsbezoek van Beatrix aan een land in de golfregio. Eerder deze week bracht ze een privébezoek aan de sultan van Oman. Vandaag reizen koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... terug naar Nederland.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 Dan het weer nog vandaag zonnige periode. In de middag geleidelijk meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 8 graden in het noorden en 11 in het zuiden... bij een matige zuidwestenwind. Morgen is het droog, maximaal rond 13 graden. Zondag regen en het blijft zacht. ANWB Verkeersinformatie, u hoort het ook al bij het nieuws... de A1 Amsterdam-Amersfoort is nog steeds in beide richtingen dicht... tussen Knopen Diemen en Knopen Muidenberg. Heeft te maken met politieonderzoek na een schietincident eerder vannacht... Geeft heel veel vertraging op alle wegen daaromheen. Vooral op de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar rijdt het langzaam tussen Almere Stad en knopend Muidenberg over zo'n 10 kilometer. Ook de alternatieve route vanuit Flevoland via de A27 richting Utrecht is helemaal volgelopen. Er staat tussen knopend Almere en Beeldhoven zo'n 26 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden op de A1 vanaf knopend Diemen richting Amsterdam vanaf knopend Ems. Maar beter is het eigenlijk om de reis voorlopig nog uit te stellen... want die files lossen maar heel moeizaam op. Ook op de A10, de ring oost van Amsterdam, is het vastgelopen... tussen Wouden en Knopendwatergasmeer staat zo'n 5 kilometer. Verder in het zuiden op de A2 Maastricht-Eindhoven... in beide richtingen bij echt vertraging... vanwege problemen met de rijstrooksignalering. Er is dus een auto te water gekomen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn... geeft dat tussen Epe en Fazen 3 kilometer.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 taken seriously. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is 9 minuten over 8. Een mooie dag deze 11 maart voor de Nederlandse militairen. Een vreselijke dag voor Japan. Um, gaan we het zo over hebben. De Nederlandse militairen zijn vrij. Het gaat goed met ze. We spreken zo met de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Die moet nog heel even wachten, want we gaan eerst naar Japan. Dat is echt niet mis, hoor wat daar is gebeurd. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving. Beving had een kracht van 8,8 op de schaal van Richter... en werd ook nog gevolgd door een tsunami. Op de Japanse televisie zijn beelden te zien van boten, auto's en huizen... die zijn weggespoeld door de vloedgolf. De grond beweegt continu. Correspondent Joan Veldkamp. Joan, wat weet jij over ja, gewonden en, en, en doden? Dan moeten er velen zijn. Nou, het moet ik.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 In uh, Tokio is het kabinet van uh, Nato Kan, de, uh, de, de premier, al in spoed bijeengekomen uh, voor uh, nou ja hoogste uh, staat van paraatheid. Het leger wordt al ingeschakeld, gezegd dat er buitenlandse hulp wordt geaccepteerd. Maar wat je ziet is die verschrikkelijke modderstroom. Die Ongelooflijk, ja. Echt een, een uur na die aardbeving meteen aan land is gekomen. Kijk, meestal is het zo dat je in Japan als er een aardbeving komt, krijg je een warning op de televisie. Hè? Krijg je een euh, ja hoe noem je dat, waarschuwingen, ja. waarschuwing euh, dat er een tsunami komt. En dan blijken er golfjes van 50 centimeter aan land te komen. Dus de, daar moeten mensen dan vreselijk om lachen. Maar dit is echt verschrikkelijk wat je nu ziet. Die, die modderstroom is, is alles vernietigend. Het trekt alles met zich mee, zo lijkt het. Alles wordt met zich meegesleurd. Het is ook niet water. Het is gewoon een modderstroom, vol met, met afval, met huizen. Hele huizen worden meegesleurd. Gelukkig is het wel land, ja gelukkig. Het is wel platteland, dus het is niet dicht bevolkt en het is ook niet dicht bebouwd. Maar ook in alle steden in de omgeving is het heel heftig gevoeld. En het erge is dat paar dagen geleden was er ook al zo'n even uh, die was 140 kilometer uit de kust. Het lijkt ook gewoon wel steeds dichter bij de dichtbevolkte centra te komen. Dus ze zijn, in Japan zijn ze echt als de dood op dit ja. moment. Inmiddels wordt trouwens op Sky zelfs gesproken van een kracht van 8,9 op de zaal van Richter. Um... Ja, 8,4 wordt er nu gezegd. Ah, oké, okay. dat 8, 8, wisselt dus. Nou ja, dan zullen ja, we daar wel. Maar uh, het is dat... wel zo dat dit gaat, dus. door... De regio. Dus dit is nog maar het begin van wat er gaat gebeuren. Denk jij dat de mensen ja, voorbereid waren in die zin? Ik kan me ook voorstellen nee, dat als dit vaker gebeurt... Dat je, dat je denkt van laat het, maar. Nee, de aardbeving... het uh, schijnt zo snel dit keer aan land te zijn gekomen. En er is dus geen land met een beter uh, waarschuwingssysteem als Japan. Dit hebben ze gewoon helemaal niet kunnen voorzien. Je ziet ook bruggen waarop mensen nog steeds rondlopen en rondrijden. En die vond er eraan... En die sleurt alles met zich mee. Dus iedereen is volkomen verrast. Ja, en even voor de duidelijkheid, want je zei het al even... dat noorden van Japan, waar nu die, die tsunami ook aan wal uh, is gekomen... is op zich niet dicht bevolkt. Dus het is, het is, nou, ja, dat nee, zal misschien nee, het aantal het is, doden kunnen het is, beperken. Het is, ja, het, het, het, het, qua dodenaantal kan het nog meevallen. Maar de verwoestingen zijn verschrikkelijk. En uh, je weet ook niet wat hierna uh, gaat komen. Hè? Want het lijkt wel een soort patroon... dat het steeds dichter bij de bevolkingscentra komt. Dus... Uh, ja, het is, het is gewoon wel... Ik denk dat het heel Japan nu een opperste staat van ja. praatheid is. In okay. ieder geval de noordkant van het Honshu-eiland. En dat is ook het dichtstbevolkte eiland van, uh, van het eilandenrijk Japan. Nou, wij gaan ook bellen met een seismoloog... om meer te weten te komen over uh, die aardbeving daar in Japan. En wat toch de gevolgen kunnen zijn. En of er dus inderdaad, zoals Joan zegt, nog meer aan zit te komen. We houden u op de hoogte over de situatie... en over de beelden die uh, wij hier binnenkrijgen. Goed. Um, we moeten naar, ja, naar goed nieuws. Naar Nederlandse militairen. Ze zijn vrij. En het... Gaat goed met ze, hebben we van ze gehoord. De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen werden gehouden. Vanaf 27 februari zaten ze al vast in totaal uh, 12 dagen. Wij praten erover met uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Oerie Roosentaal. Meneer Roosentaal, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, uw collega meneer Hille al eventjes uh, gefeliciteerd. Dat uh, moet voor u ook. He. Het moet wel een hele fijne ochtend zijn, kan ik me zo voorstellen. Uh, Jazeker. Uh, opgelucht over dit uh, prachtig nieuws. Had u het verwacht dat het vandaag, ja, vannacht eigenlijk zou gebeuren? Want het tijdstip bevreemd ons enigszins. Uh, kijk, ik, ik heb het natuurlijk van, van, van zeer nabij kunnen, kunnen en moeten volgen. En uh, als u mij dus vraagt, bent u er verrast over dat het zich vannacht dan uiteindelijk afspeelde? Uh, uh, dat ben ik niet. Maar dat komt omdat ik natuurlijk de, de uh, verschillende zaken aan de voorkant allemaal van dichtbij hebt meegemaakt. Mm -hmm. Minister Heerle zei dat het lastig onderhandelen was met het regime. Dat, het, uh, dat er veel ja, verschillende signalen kwamen... en verschillende boodschappen steeds. Klopt dat? Uh, als hij dat zegt, <laughs> dan, dan denk ik dat niet tegen. Maar voor wat, betreft nou, onderhandelingen, voor wat betreft die onderhandelingen... hebben er natuurlijk heel veel zaken gespeeld... in het diplomatieke verkeer van buitenlandse zaken... met, uh, met velen in het buitenland ook... Uh, ook uh, zowel uh, uh, mensen die nu uh, in informele posities zitten als ook in informele kanalen. Kortom, alles is uit de kast gehaald om inderdaad hier naartoe te komen. Hmm. Uh, heeft u enig idee wat Radhafi nou bewogen heeft om juist uh, vannacht die militairen vrij te laten? Is, is, heeft Nederland geld betaald bijvoorbeeld? Wat hem bewogen heeft, dat, dat kan ik niet uh, op dit moment uh, exact bevoeden. Uh, wat, wat ik u wel kan zeggen is dat er uh, geld is betaald. Er zijn ook, uh, want daar wordt ook natuurlijk op gespeculeerd. Ik kan u in alle duidelijkheid zeggen, er zijn ook geen beloften gedaan of toezeggingen gedaan. Uh, de mensen zijn vrij en uh, dat is sowieso dan een, uh, het allerbelangrijkste voor ons. Mm. Uh, toezeggingen, beloften, geld, het is niet uh, aan de orde geweest en... Uh, ik, ik kan u wat dat betreft dus ook zeggen dat de speculaties daarover, die ik ook alweer vele zachtier in de kranten vanmorgen, dat die speculaties niet op de realiteit zijn gebaseerd. Wanneer gaat u samen met minister Hille openheid van zaken geven, meneer Roosentaal? Want dit verhaal, ja, daar zit natuurlijk veel, er zijn veel vragen aan verbonden. Men, we hebben er veel vragen over. Natuurlijk, uh, natuurlijk zal dat uh, zo spoedig mogelijk gebeuren. En dat gebeurt dan in eerste instantie in een brief naar de, naar de, kamer, mm -hmm. naar de Tweede Kamer. Uh, daar zal natuurlijk verantwoording moeten worden afgelegd. En dat willen wij ook over uh, hoe het heeft kunnen gebeuren. En ook over het verloop van die twaalf dagen. ...en over het uh, vrijkomen van de drie uh, militairen. Uh, daarbij zal altijd spelen dat bepaalde zaken uh, van operationele aard... ...natuurlijk niet altijd in de openbaarheid kunnen komen. Maar u weet dat uh, de Tweede Kamer inmiddels al de Commissie voor Toezicht... ...op de uh, uh, Veiligheidsdiensten heeft ingeschakeld... ...om ervoor te zorgen dat, dat uh, er uh, niets uh, buiten het beeld van de Kamer zal blijven. Mm -hmm. Hoe... Um... Dan wil ik toch nog even met u naartoe. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Waar zat de urgentie van die uh, evacuatieactie nou in? Waarom moest dat zo plots allemaal? Uh, daarover ga ik u op dit ogenblik... Uh, dan, dan val ik terug op het, uh, op het parool van uh, de afgelopen twaalf dagen. Daarover ga ik u op dit moment geen mededelingen doen. Wij gaan een hele precieze reconstructie maken. Wij zullen dat heel allemaal heel nauwkeurig doen. Okay, want, want en dat, zullen we, ja? dat zullen we dus allemaal in die... Brief naar de Kamer en ook in het debat met de Kamer zullen we daar ook uitleg over Want geven. Want u weet al wel wat er misging, meneer Rosentaan. Uh, kijk, uh, het is duidelijk dat de operatie niet zo is gelopen als die had moeten lopen. En uh, dat betekent dus dat er dingen zijn misgegaan. Daar hoeven, we, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. En uh, wat er dan precies is misgegaan, dat is, uh, dat is nu om allemaal op een rij te zetten. Dat goed uh, met feiten en, en details ook uh, vast te leggen. En uh, dat gaat dan ook naar de Tweede Kamer... En daarover wordt dan vervolgens bij de Tweede Kamer gedebatteerd. Goed. Kan Nederland nog iets gaan betekenen voor Japan? Ik weet niet of u de beelden inmiddels heeft gezien. Er zijn zware aardbevingen geweest met een hevige tsunami. Um, is Nederland verbonden aan Japan in dat opzicht? Uh, Nederland, wanneer er ergens in de wereld een grote ramp plaats heeft... is natuurlijk het vanzelfsprekend dat je vanuit alle hoeken en gaten in de wereld... ook vanuit Nederland uh, hulp aanbiedt en vraagt aan... Japan, waar we hen mee van dienst kunnen zijn. En daarnaast komt er natuurlijk, neem ik ook aan, een, een, een, een behoorlijke operatie tot stand... Hmm. voor uh, hulp vanuit de internationale organisaties die hier specifiek voor bedoeld zijn. Oké, okay, Nederland is in ieder geval bereid uh, Japan bij te staan, meneer Roosendaal. Dat is vanzelfsprekend. Dank, Uri Roosendaal, minister van Buitenlandse Zaken. We praten zo verder over die uh, vrijgelaten militairen. Eerst maar eens kijken naar de problemen op de weg. Jolande van der Velden, want wij hopen natuurlijk dat dat uh, snel oplost. Oh. Maar jij zei al, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, hoe een rustige vrijdagochtend toch in een drukke ochtendspits nou. verandert. 84 kilometer, dat, uh, we hadden gedacht uh, met 30 kilometer klaar te zijn. Maar ja, uh, sluit je een van de slagaders van de verkeerswegen dicht in Nederland... dan, dan krijg je zoiets. Dan heb ik het dus over de A1. Misschien heeft iemand het nog gemist. Die is dicht tussen Knopend Diemen en Knopend Muiderberg in beide richtingen. Uh, heeft te maken met politieonderzoek na de schietpartij afgelopen nacht. En dat veroorzaakt overal lange files. De meeste problemen op de route A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stad en Knopend Muiderberg staat het stil. En wil je dan vanuit Flevoland via de A27 vanuit Almere naar Utrecht... dan moet je daar rekening mee houden dat er zo'n 30 kilometer file staat. Dus dat is ook geen alternatief. Het beste is voorlopig afwachten thuis, totdat je het zijn krijgt... dat de weg open is en dat de files zo ver zijn afgenomen... dat je weer kan aansluiten. Door al die ellende is het ook behoorlijk vastgelopen... op de A10, de ring oost van Amsterdam. Daar staat tussen Wouden en Knoopend meer 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. U hoorde net opluchting bij minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken. U hoorde eerder in onze uitzending ook al minister Hille van Defensie... Uh, over de vrijlating van de drie militairen die vast zaten in Libië. en vannacht zijn vrijgekomen. Uh, opluchting natuurlijk ook bij de militairen zelf en hun families. Uh, we praten erover door met onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Ja, minister um, Hille en Roosentaal speculeren toch wat over een charme-offensief van Gaddafi. Denk jij inderdaad dat, dat dat is, Wilco? Of zijn er andere zaken die spelen? Het is heel goed mogelijk dat we hier te maken hebben met een charme-offensief van de uh, Libische alleenheerser. Kijk, de internationale gemeenschap die dreigt met een no-fly-zone boven Libië, een vliegverbod... En dat wil Gaddafi niet. Dan kan hij binnensland zijn gang niet meer gaan. En het kan vooral in de richting van de Europese landen... kan hij hebben willen laten zien dat hij geen schurk is, dat hij geen bad guy is. En misschien is het ook wel een poging om de Europese landen tegen elkaar uit te spelen. En gisteren werd bekend dat Frankrijk de Libische Verzetra verzetsraad al als autoriteit wil erkennen... Andere Europese landen willen dat niet. Dus het kan heel goed zijn dat hij met die vrijlating van die Nederlandse militairen... op die verdeeldheid binnen de Europese Unie wilde inspelen. Of die zelfs wilde aanwakkeren. Hm. Nou willen de ministers, beide ministers, geen openheid van zaken geven. Op dit moment nog willen eerst de Kamer informeren over uh, de onderhandelingen. Wat Nederland dan heeft teruggedaan. Ik hoorde net wel zeggen, minister Roos zeggen dat er absoluut geen geld is betaald. Um, wat heeft Nederland wel teruggedaan, denk je? Nou... Uh... Ja, wat er in elk geval is gebeurd is dat Nederland niet voorop heeft gelopen bij het aandringen op internationale maatregelen tegen Gaddafi. De afgelopen week is daar heel veel over gesproken in de internationale fora, Europese Unie, VN, etc. En bijvoorbeeld over zo'n vliegverbod boven Libië heeft Roosentaal deze week gezegd. Alleen als er een mandaat is van de VN-veiligheidsraad. Terwijl Frankrijk bijvoorbeeld gisteren al speculeerde over het zelfstandig bombarderen van strategische doelen in Libië. Dus als het gaat om het aanpakken van Libië, het aanpakken van Gaddafi, heeft Nederland niet vooropgelopen. Maar of dat nou gedaan is in het, in het kader van het vrijlaten, het vrijkrijgen van die Nederlandse militairen, dat is op dit moment niet te beoordelen. Nee, en we zijn dus een helikopter kwijt, hè? En we zijn een helikopter kwijt, maar ja. die was al vrij oud. Eh, ja, dat, als... dat zei ja. hij, ja. ja. Nou, die mogen ze dan hebben. Um, ik kan me voorstellen dat de Kamer staat te springen, de Tweede Kamer, om te weten wat daar gebeurd is. Hoe, hoe verloopt dat nou verder? Ja, dat de, de Kamer staat inderdaad te springen, die was tot nu toe zeer terughoudend. Wilden de ministers niet hinderen bij de pogingen om die militairen vrij te krijgen. Maar er zijn bij alle partijen, niet alleen bij de oppositie, ook bij de regeringspartijen... veel vragen en kritiek op wat er is gebeurd. Hoe is het in Vredes nou mogelijk dat die evacuatie is mislukt? Waarom waren er geen mariniers aan boord? Waarom was er geen tweede helikopter mee? Waarom moest er überhaupt een evacuatieactie komen... terwijl honderden andere ja. buitenlanders via een normale weg het land konden verlaten? Nou ja, daar willen ze allemaal... Uh, antwoord op hebben. Ze willen weten of er onverantwoorde risico's uh, genomen zijn. En uh, ja, volgende week komt er dus een brief, hebben uh, Hille en Rozentaal gezegd. En uh, ja, daar moet, uh, daar moet echt een hoop in staan, want de Kamer wil het naadje van de kous weten. En dan kan het politiek spannend gaan worden. Ja, wat bedoel je? Z zou zou um, Hille of Rozentaal hier beschadigd door kunnen raken? Nou ja, het is wel heel vroeg om daarover te speculeren. Uh, zeker is dat beide ministers al schade hebben opgelopen. Roosentaal eerder door de gang van zaken... rond de executie van de Iraans-Nederlandse mevrouw Zara Barami in Iran... hillen door het verkeerd informeren van de Kamer... over wangedrag uh, bij dat marineonderdeel in Den Helder. Als er echt fouten gemaakt zijn, zal dat niet zonder gevolgen blijven. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze met een heel plausibel verhaal komen... dat het allemaal toch uh, goed voorbereid was, et cetera... Ja, En dat moet dus komende week gaan blijken uit die verklaring van de ministers. En dan wordt er meer duidelijk. Oké, okay, Wilco, dankjewel vanuit Den Haag. Uiteraard praten we u ook bij over die aardbeving in Japan het komend uur. De beelden die wij binnenkrijgen zijn heftig, kan ik u vertellen. De aardbeving is gevolgd door een tsunami. En die tsunami, een grote modderstroom... Ja, veegt werkelijk alles weg wat hij op zijn weg vindt. Um, wij proberen zo snel als mogelijk informatie te verzamelen... van uh, wat er gaande is in het uh, noorden van Japan. Eerst maar eens even door nog over die militairen... Uh, die vrij zijn gelaten in Libië. Dat doen we met uh, Bertus Hendricks, midden oosten deskundige van Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn uh, druk aan het nadenken en speculeren... over waarom um, kolonel Gaddafi dit nou gisteren besloten heeft... En, en ze vannacht ook echt heeft vrijgelaten, die drie militairen. Wat, wat, is, wat is jouw idee, jouw analyse? Wat zou erachter kunnen nee, zitten? Ik vrees dat ik me gewoon moet aansluiten... Bij wat hier eerder over gezegd is. Want Het drinkt zich aan alle kanten op dat hier uh, voor Gaddafi... een, een belangrijke diplomatieke uh, overweging is geweest. Het uh, charm offensief of hoe je het ook wilt uh, formuleren. Kijk, er zijn vandaag en morgen uh, heel belangrijke bijeenkomsten. De, in, vandaag op Europees niveau, NATO-niveau. Uh, in de VN uh, zal waarschijnlijk nog een en ander snel gaan gebeuren. Zaterdag komt de Arabische Liga bij elkaar. En die gaan allemaal in de richting van een verre diplomatiek uh, isoleren van Gaddafi. Uh, men praat over een no-fly zone uh, die ingesteld moet worden. Frankrijk heeft gisteren al die Libische raad in uh, Benghazi, Nationale Raad, erkend. Vandaag gaat uh, ook Brittanni zich erbij aansluiten. Dus uh, diplomatiek sluit het net zich om Gaddafi. Terwijl die militair juist uh, de ene overwinning na de andere boekt. Dus hij moet zorgen dat hij uh, niet alleen militair, maar ook politiek uh, succes Boekt. en ik denk dat in dat kader uh, het hem wel uitkwam om uh, dit, dit gebaar uh, te maken. Want uh, om, om geld, dat lijkt me inderdaad, uh, daar geloof ik onmiddellijk de minister van Buitenlandse Zaken, dat, uh, daar zit Gaddafi, ondanks alle bevriezing van goede niet om, om, uh, om verlegen. Dus nee. het, het is echt op politieke, diplomatieke gronden. En inmiddels komen er ook hier weer berichten binnen... dat uh, ja, er ook weer gevechten zijn in de Raslanouf. Dat gaat maar door. Wie, wie is er op de winnende hand? He, heb jij daar een, een duidelijk beeld van? Nou, is? Uh, wat ik uit alle berichten opmaak, ik ben geen militair uh, deskundige... maar is het toch zo dat het momentum nu helemaal bij het Libische leger ligt. En het is ook een, een, een, een race tegen de tijd. Want hij moet zo snel mogelijk uh, die, uh, de, de, de situatie op de grond in zijn voordeel uh, herstellen... zodat het voor de internationale gemeenschap moeilijker wordt... Uh, om met dit uh, gegeven uh, hem uh, verder politiek uh, te isoleren. Men heeft nu al gezegd, de, bijvoorbeeld de Golfstaten en de Arabische kant... hebben al gezegd, hij is, het is geen legitieme uh, regime meer. Dat zegt iedereen in Europa en de rest van de wereld bijna uh, hem na. Maar als eenmaal hij weer alleen de baas is... dan zal het toch nog knap moeilijk worden voor internationale grenzen... om dat te negeren, want uiteindelijk doe je zaken met degene die er zit... en niet met degene die je die zou willen dat er zit. Goed. Witters, Hendricks, dankjewel uh, voor nu. Wij gaan ook nog eventjes naar Amsterdam, naar Mark Hamer. Want hoe gaat het met zijn wijkagent en zijn schrijfster, Mark? Ja, ik uh, kan je bijna even niet horen. Want uh, wij liepen hier uh, over, over, over de wallen heen, samen met uh, Els Opdam. En ja, we werden even tegengehouden door mevrouw. Dat was even een gevecht, hè? geloof ik, een ruzie. Nou, geen gevecht hoor. En uh, ja... Wat was er aan de hand? Uh, ik liep uh, in een steeg en mijn hondje, die... Ik moest een plasje doen. En ja, hij had al meerdere plasjes gedaan natuurlijk, onderweg. En oh ja, wat, wat wij merkten was dat er een meneer vlak achter u stond... die begon u te spugen. Nou, het was zo. Ik, uh, hij, uh, hij zei er wat van. Dat mijn hondje tegen zijn stoepje kennelijk had aangeplast. En toen zei ik, ach meneer, waar maakt u zich druk over? Ik zeg, er wordt gekotst en gepoept over de stoep. Ja. Ik woon hier zelf in de buurt. Ja. Het doen mensen... Maar uh, ja, dat weet je. Ik zeg, en als u daar niet tegen kan, ik zeg, gaat u lekker in Purmerend wonen. Ja, precies. Nou, gelukkig kwam onmiddellijk Els Opdam uh, kwam hier aanlopen. Ja, en dan ingrijpen, ja. en ja, Het is natuurlijk heel erg moeilijk. Zeker ook omdat ik nu met jullie uh, op pad ben. Maar goed, het weerhoudt niet van dat je je taak moet doen. Uh, ja, dat is gewoon heel vervelend. Je ziet uh, twee volwassen mensen die uh, nou ja, allebei vol zitten met een emotie. En uh, ja, je ziet dat meneer uh, zijn motie uit uh, door uh, mevrouw uh, te spugen. En dat is uh, absoluut niet zoals het hoort. Uh, die meneer was nog in gezelschap van een uh, klein kind Die, die ja. nu naar de crèche aan het brengen is. Uh, ik heb van beide partijen de gegevens genoteerd. En ik ga even overleggen met de collega's van de wijkimmuniciërsje. En dan uh, gaan we kijken wat we mevrouw voor aangifte kunnen verlijzen. Ja, we hebben het vanochtend over de wijkagent. Uh, daar is een boek over geschreven, die Michael uh, haast. We gaan zo meteen daar nog even over verder praten. Uh, want we, ik wil een stukje uit dat boek, da daar gaan we het over hebben. Dat had ik al aangekondigd. We zijn op zoek naar uh, de aap voor het raam. Maar ja, nu, we kunnen nu alweer hebben we aangetoond hoe belangrijk het is dat dat blauw gewoon rondloopt. Desnood is een in eentje: over de grachten en de mensen kunnen aanspreken.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 Na twaalf dagen zijn de drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen werden gehouden vrijgelaten. Met een Grieks militair vliegtuig zijn ze van Tripoli naar Athene gebracht. Minister Hillen van Defensie is blij met de vrijlating. Ja, enorme opluchting. Echt een pak voor mijn hart. Ik vind het zo ontzettend fijn voor de betrokkenen dat ze vrij zijn gelaten en voor hun familie. Um, het is uh, iets wat ik niemand toewenst en ik ben echt alleen maar opgelucht dat ze terug zijn. En volgens de minister probeert Gaddafi vrienden te maken met de vrijlating. Ik denk dat het een charmantie is. Heeft om uh, hiermee wat, wat prettiger druk te maken. Dat is wat ook van de kant van de Grieken, waarvoor dank. En de Maltesers ook behoorlijk wat uh, uh, druk uitgeoefend. en het hebben uh, geprobeerd uh, uh, te bemiddelen. De drie zijn niet gemarteld, zegt Defensie. Correspondent Connie Kees. was bij de aankomst van de militairen op het vliegveld in Athene. en ze sprak kort met hen.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 Geleid door de Griekse onderminister Dollis van Buitenlandse Zaken. Die is met, uh, met dit militaire toestel naar Tripoli gevlogen om hen en de Grieken op te halen. Uh, ja, en, en verder uh, waren er ook natuurlijk uh, nog militaire, Griekse militairen aan boord. Die drie zijn dus vrij en waarschijnlijk komen ze morgen naar Nederland. Dan de snelweg A1, die is bij Muiden in beide richtingen afgesloten na een schietpartij. Er zijn inmiddels vier mensen aangehouden. U hoort de politie.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 naar Lelystad Almere en eindigend op de A1. Eén verdachte is gewond geraakt door de schietpartij. Eén verdachte is gewond geraakt doordat de vluchtauto waar een verdachte in zaten over de kop is gevlogen. En één verdachte hebben we even later in een soort weiland of een struik onderkoeld aangetroffen. Het verkeer op de A1 en de omliggende wegen heeft er veel last van, zometeen details van de ANWB. Mensen boven de 30 hoeven hun mbo-opleiding toch niet helemaal zelf te betalen. De bezuiniging van het kabinet gaat niet door. En Den haag verslaggever Alexander van der Wulp legt uit hoe het zit. Voor zo'n 50.000-30-plussers in het mbo blijft de overheid geld beschikbaar stellen. De duur van die bijdrage wordt wel beperkt. En ook werkgevers gaan een deel van de opleidingskosten betalen.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 En het koelt het af naar gemiddeld een graad of 2. Het weekend verloopt zacht, maar wel met vrij veel bewolking. Morgen, op zaterdag, zien we vooral in de ochtend nog wat zon. In de middag neemt de bewolking toe en in de loop van de avond gaat het licht regenen. Met een matige zuidenwind wordt zachtere lucht aangevoerd. De temperatuur die loopt dan ook op tot 13 graden. In Limburg lokaal zelfs tot 15 graden. Ook zondag is het zacht met vergelijkbare temperaturen. Wel is er dan veel bewolking en valt er af en toe lichte regen. ANWB Verkeersinformatie. De rustige vrijdagochtend is een behoorlijke drukke spits geworden. 110 kilometer file staat er nu. Dat heeft allemaal te maken met de afsluiting van de A1 Amsterdam-Amersfoort. Die is nog steeds dicht tussen de knopende Diemen en Muiderberg. Daardoor is het verkeer behoorlijk vastgelopen op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Almerestad en knooppunt Muiderberg 9 kilometer... Omrijdend verkeer vanuit Flevoland via de A27 staat stil tussen knooppunt Almere en Utrecht. Ook op de A10 de Ring Oost loopt het vast nu tussen Alfred Volendam en knooppunt Waterhaasmeer 6 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt Diemen via Utrecht... en verkeer richting Amsterdam vanaf knooppunt Hoeflaken dan via de A28 ook via Utrecht. Er zijn ook nog wat andere dingen gebeurd. in aanrijding op de A1 Duitse grens richting Hengelo... Tussen Oldenzaal-Zuid en Hengelo-Noord staat nu 3 kilometer. Daar is de rijstrook zo goed als dicht. Verkeer kan er alleen met mo mondjesmaat via de vluchtstrook langs. Problemen met de rijstrook signalering in het zuiden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Roosteren 4 kilometer. Richting Maastricht bij Echt ook 4 kilometer. Stel u heeft 490.000 euro. Dan kunt u net geen cliënt worden bij Theodor Gielissen. En dat is serieus jammer.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 Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een ochtend met veel nieuws. Nieuws uit Libië. De Nederlanders zijn vrijgelaten. Als u nu wakker wordt, dat is het laatste nieuws. Ze zijn nog in Athene en zullen later vandaag of morgen doorvliegen naar Nederland. Maar er is nog meer nieuws. Nieuws uit Japan. Het land is namelijk getroffen door een zeer zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. Um, en werd ook nog eens gevolgd door een tsunami. Nou, we hebben beelden zien, gezien zien binnenkomen. Um, dan zie je hoe een muur van water en modder zich over het laaggeleden gebied verspreidt. Uh, journalist Kjell Duits woont in Kobe in Japan. Um, heb je iets gemerkt van die beving? Ik zit te ver weg van, uh, de, van het epicentrum van deze aardbeving... Um, het is 400, bijna 400 kilometer ten noorden van Tokio. En ik zit zelfs een 400 kilometer ten zuiden van, uh, van Tokio. Maar mm -hmm. dit is de ergste aardbeving die ik tot nog toe heb gezien in Japan. En ik woon hier al 30 jaar en heb zelf de aardbeving in Kobe van 1995 meegemaakt. Het is dus echt afschuwelijk als je de beelden ziet. Wat um, maakt het voor na... jou zo heftig, Kjeld? Um, een heleboel redenen. Ten eerste, het is heel zwaar. Hier wordt gezegd 8,4 op de schaal van Richter. En dat is vele malen zwaarder dan wat in Kobe heeft plaatsgevonden, waar toen meer dan 6.000 mensen omkwamen. En de vreselijke tsunami. De, tsunami die al, de tsunamis die nu al hebben plaatsgevonden op verschillende plekken in Japan... waren op verschillende plekken zo'n 10 meter hoog. En men verwacht nog een tweede en derde golf. En die zijn doorgaans veel hoger dan de eerste golf. Dus men verwacht dat er nog een volgende tsunami kan komen... die zelfs nog hoger zou kunnen zijn dan 10 meter. Verder, omdat deze zo enorm zwaar is... treft het ook een hele lange kuststreek. Helemaal vanaf het noorden van ...Hokkaido, het noordelijke eiland van Japan, tot en met het centrum van Japan in Wakayama. En zelfs gedeeltes van Tokio worden nu uh, ontruimd omdat men bang is voor de tsunami. Uh, Tokio ligt nogal laag en het wordt beschermd door een heleboel dammen. Tenminste 19 dammen zijn nu gesloten... Um, en eh, het is daar ook, eh, ik zou niet zeggen paniek, maar mensen maken zich wel enorm bezwacht. Mm -hmm. En um, ja, je had het al over die tsunami, de golven van 10 meter hoog. Wij zijn op de beelden zien wij dat het ook ja, niet alleen water is, maar vooral ook modder hè, die, die alles uh, op, wat hij op zijn weg vindt, um, vernietigt. Wat zou dat betekenen, kunnen betekenen voor het aantal slachtoffers? Op het ogenblik is het nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn... en het zal ook al een tijdje duren voordat het bekend wordt. Men weet tenminste één dode nu. Maar zoals we natuurlijk weten van de tsunami in Indonesië eh, van 2004... Eh, kun je eh, niet sneller rennen dan een tsunami. Dus mensen die niet op tijd konden evacueren... Die zijn natuurlijk de dupe, die konden niet meer uh, weg. Dit geldt vooral voor gehandicapte mensen, uh, oudere mensen, kinderen, uh -huh. vrouwen die voor kinderen zorgen. Um, en het gebied dat getroffen is, is weliswaar op het platteland. Maar we praten toch over tienduizenden, waarschijnlijk honderdduizenden, mogelijk uiteindelijk miljoenen mensen die getroffen gaan worden door deze tsunami's. Oké. Okay. Um, uh, dank voor nu. Kjeld Duits woont in Kobe in Japan, uh, is journalist daar. Uh, wij houden u uiteraard op de hoogte. We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen... over die, vooral tsunami in Japan. Want die lijkt nu toch echt de grootste vernietiging te veroorzaken. Maar er is ook ander nieuws, namelijk energie. We gaan met z'n allen de komende jaren steeds meer betalen voor groene energie. Dat heeft het onderzoeksinstituut ECN berekend. Voor de komende acht jaar gaat het in totaal om een bedrag van 15% tot 20 miljard euro. De brancheorganisatie van de energiebedrijven, Energie Nederland... heeft op verzoek van de NOS uitgerekend hoeveel dat betekent. Wat dat betekent voor huishoudens. 1000 tot 1400 euro per huishouden zullen tot 2020 gaan bijdragen. Wij praten erover met Hans Alders, voorzitter van Energie Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even dit. Waarom gaan die kosten voor duurzame energie de komende jaren zo omhoog? Nou ja, we hebben met elkaar in Europa en in Nederland bepaald dat vanwege klimaatproblemen we een ander energiebeleid moeten voeren. Veel duurzamer. Dat kan, maar dat is in de regel duurder dan het gebruik maken van kolen, gas, olie en noem maar op. En dat, als we die verandering tot stand willen brengen, dan gaan de kosten dus omhoog. Daarvoor moeten je is, eerst investeren. Daarvoor moet je investeren. De, de kosten voor de productie daarvan zijn vaak hoger dan van de, de reguliere energie. Uh, en de grote vraag is dus hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen. En efficiënt betekent in dit geval tegen de laagst mogelijke kosten. Mm. Maar dat de rekening hoger wordt, dat is zeker. Die Europese afspraken in 2020 14% van onze energievoorziening duurzaam. Hoe heilig ja. is dat Europese doel? Kunnen we dat ook naast ons neerleggen als we dat willen? Nou, Nederland had aanvankelijk hogere doelen en heeft zich nu aangesloten eigenlijk bij het Europese doelen, maar die liggen wel vast. Um, wil je dat bereiken, dat is over de hele linie: dus transport, huizen, eh, energievoorziening. Um, ja, dat kan eigenlijk alleen echt goed geregeld worden via de elektriciteitsvoorziening. En dat betekent dus 35% duurzame energie die uit de stopcontacten moet komen. Want mm -hmm. oh, dat is nu nog niet het geval, hè? Absoluut niet. Dat, dat is nog niet het geval in die omvang. en We proberen dat te bereiken door een subsidiesysteem. Uh, nou, dat is ook niet vol te houden. Er wordt heel vaak gezegd, het is toch ondenkbaar dat we dat allemaal via subsidies mm. en via de belasting gaan doen. En dus hebben wij gekeken, zou het niet op een andere manier kunnen? Uh, door te bepalen dat, uh, dat de stroom die uit het stopcontact komt, aan die eis in 2020 uh, moet voldoen. Dus een verplichting tot levering van energie waar zoveel duurzame energie in zit. Maar dat gaat toch niet vanzelf? Als u zegt, we schaffen die subsidies, ja, we moeten daarvan af. Uh, wat, wat is dan het alternatief? Het alternatief is een leverancierverplichting. Hè. Degene die stroom levert aan de burgers, aan de bedrijven... die krijgt de verplichting om ik zeg, in 2020 stroom te leveren... die voldoet aan die Europese eis. Mm -hmm. Zodat watgene wat uit het stopcontact komt... Eh, daarmee in overeenstemming is. Daarvoor moet je wel een stelsel bouwen, want zo eenvoudiger is dat niet... We staan daar niet alleen in, dat gebeurt ook in de rest van Europa. We kunnen dus ook van elkaar leren. Maar het lijkt erop uit deze studie, of het lijkt er niet alleen op, deze studie zegt als je een vergelijking maakt tussen zo'n leverancierverplichtingssysteem en een systeem helemaal gebaseerd op subsidies... dan is zo'n leverancierverplichting efficiënter. Dat betekent dat het tegen lagere kosten kan ja, dan ja. wanneer het via de subsidie moet worden. Ja, en uiteindelijk gaan bedrijven echt dan zelf op zoek naar de meest goedkope vormen van duurzame energie. Want dat is ook, daar kunnen zij zelf ook het meeste geld mee verdienen dan, kan ik me zo voorstellen. Niet alleen dat, maar dat betekent dus ook dat hun concurrentiepositie... wie doet het beter dan de ander, ja. mede een and driver is om de kosten daarvoor... Van eh, laag te houden. Het past dus in het marktmodel waarvoor gekozen is. En eh, dat betekent dus ook dat wat er nu op tafel ligt, eh, heel erg in die richting tendeert. Er moeten nog een aantal andere zaken uitgewerkt worden, als de transparantie van de markt. Voorkom eh, dat eh, partijen die zelf geen productie hebben in het nadeel komen. Voorkom dat door dit ingrijpen in de markt er overbodige eh, dus hele grote winsten worden gemaakt. Nou, daarover laten wij op dit moment een rapport maken... wat waarschijnlijk in volgende maand al beschikbaar is. Okay. En dan kan voluit de discussie gevoerd worden. Goed. Hans Alders, voorzitter van Energie Nederland. Dank dat u ons even het ja. woord wilde staan. We praten door met onze eigen energiecorrespondent Bram Schilham. Bram, een uh, nou, opmerkelijk plan, hè? Helemaal. Het bedrijfsleven vraagt om een verplichting. Wil dat de subsidie verdwijnt? Wat zit daarachter volgens jou? Nou ja, die energiebedrijven van meneer Alders, die willen natuurlijk vooral stabiliteit. Hè? Het is nu steeds afwachten als er een nieuw kabinet komt, wat er gaat gebeuren met de subsidies. Um, ja, en in hun plan zitten ze eigenlijk zelf aan de knoppen. Dat willen ze natuurlijk veel liever. Hm. En hoe realistisch is zo'n voorstel? Nou, het zou heel goed die kant op kunnen gaan, want in de Tweede Kamer zijn toch wel veel partijen gecharmeerd van zo'n uh, ja, zo nieuw systeem. Maar gecharmeerd maar wel nog voorzichtig. Want uh, ze willen eerst zeker weten dat die grote nadelen... Uh, die ook in de lucht hangen, dat, ja, dat die weg te werken zijn. Hm. Hoe zit het met de kosten? Want had ik het net ook even met uh, meneer Alders over. De energierekening gaat ja. hoe dan ook omhoog, hè? kan ik me zo voorstellen. Ja, nou ja, het is eigenlijk een verschuiving van de kosten. Hè? Het, de kosten van het duurzame maken van, uh, van de energie... worden dan straks niet meer via de staatskas en via de belastingen bij ons neergelegd... maar via de energienota... Nou goed, daarvan zeggen de energiebedrijven dus, dan maakt het niet uit. We, be we betalen toch met z'n allen. Mm -hmm. He, dus hoe je het betaalt maakt niet uit. Maar daar zit natuurlijk wel een, een, een gevaarlijk kantje aan. Uh, want die energiebedrijven kunnen niet tegelijkertijd garanderen dat de belasting ook omlaag gaat. Uh, als de energienota omhoog gaat. He, dat is toch in handen van de politiek. Dus daar zit wel het risico dat de rekening twee keer bij, uh, bij ons allemaal wordt neergelegd. Hmm. Wat vindt de milieubeweging eigenlijk van het plan? Nou, ze zijn er niet op tegen, want het zou, goed, mits goed uitgevoerd, zou het een betere waarborg kunnen zijn om de doelen voor duurzame energie te gaan halen. Maar goed, ze, ze wijzen dus ook op die minder goede ervaringen die er zijn geweest in het buitenland. Ja. Bram Schielham, dankjewel. Wij praten zo weer door over die zware aardbeving en de tsunami die daarop volgde in Japan. Dat doen we na de files met Jolanda van der Velde. Hoe staat het op de weg en dan natuurlijk vooral op de A1 waar die schietpartij geweest is? Ja, die A1 is voorlopig nog steeds dicht, dus het gaat over de A1 Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen de afsluiting tussen de knopen de Diemen en Muiderberg... geeft vooral heel veel vertraging op de andere wegen... Onder meer op de A6 van Lelystad naar Muiden, voortknopend Maardenberg 9 kilometer. Ook op de A27 vanuit Almere naar Utrecht zo'n 30 kilometer staat er uh, Ook de andere alternatieve wegen, de N-wegen, erop heen. Daar loopt het verkeer gewoon hopeloos vast. Ook op de A10-ring oost van Amsterdam tussen Afwit-Volendam en knopend Watergasmeer 6 kilometer. Dringende advies om uh, die A1 en A6 en A27 voorlopig nog te, mij te mijden... Ook al straks de A1 uh, volgens de prognose dan om 9 uur weer open zou gaan, is het toch handiger om uh, de reis nog even uit te stellen, want die files zijn niet direct opgelost. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Wij gaan naar Bernard Dost. Hij is uh, seismoloog, hoofdseismologie van Kanemi. Meneer Dost, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, want we willen natuurlijk veel weten over die aardbeving in Japan. Um, wat weet u daar inmiddels van af? Want wij krijgen verschillende berichten door over de zwaarte, de kracht van de aardbeving. Ja, nou ik, dat is ook inderdaad, de oorspronkelijke schatting was eigenlijk iets te laag. 7,9 was de eerste schatting die ik vanochtend zag, maar uiteindelijk is het bijgesteld tot 8,9. En juist met deze hele grote aardbevingen is het vaak niet helemaal direct duidelijk of hij nou heel groot of nog een stukje groter is zoals wat we nu zien. Hmm. Nou was het al een tijdje onrustig in Japan of onder Japan moet ik eigenlijk zeggen. Had u dit verwacht? Nou ja, het, je, je weet dat er wel bij in dit gebied zulke grote aardbevingen kunnen voorkomen. Maar vaak bij Japan, zeker in dit gebied, zijn ze wat uh, aanzienlijk kleiner. Mm -hmm. Er zijn de afgelopen twee dagen wel grote bevingen van, uh, ja, zeg maar, magnitude, uh, zeven rond de zeven geweest. Uh, ja, en dat waren eigenlijk, zoals we nu zien, uh, voorschokken van uh, deze grotere aardbeving. Wat we veel vaker zien is dat dit soort bevingen van 7 tot 8 uh, op zichzelf staan... en niet direct tot een heel veel grotere leiden. En hoe, hoe is deze beving ontstaan? Nou, deze aardbeving komt uh, door uh, de plaatbeweging uh, voor uh, uh, Japan. Uh, dit is subductie, de ene plaat, die, uh, die gaat onder de andere. Mm -hmm. En uh, dat uh, beweging dat, dat neemt eigenlijk ook de, de bovenkant van die plaat uh, mee. Nou, dit is eigenlijk een soort breuk die niet direct met die onderschuiving van de ene plaat met de andere te maken heeft... maar eigenlijk een soort rimpeling daarboven... Uh, in, uh, in het materiaal. En uh, nou dit, omdat deze aardbeving vrij ondiep is... Uh, is er ook direct een uh, tsunami-waarschuwing uh, uit. En hoe zwaar is de beving? Dus, de aardbeving is nu 8,9. Maar hoe zwaar uh, is dat? Sorry, wat, nou, wat, nou, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, wat we moeten voorstellen is uh, de, uh, de aardbeving van 8,9 is ongeveer dat een stuk van de breuk over een uh, uh, 500 tot 600 kilometer lang en ongeveer een stuk van 100 kilometer breed dat die uh, in de orde van een aantal meters verschoven is. Okay. Nou lijkt de grootste verwoesting uh, te ontstaan als wij de beelden zo zien die hier binnenkomen vanuit Japan door de tsunami die daarop volgde met wel uh, golven van 10 meter hoog. Dat lijkt mij ongekend. Ja, nou dit zo omdat die zo ondiep is deze aardbeving en zo krachtig, dan wordt de zeebodem over zo'n heel groot stuk uh, opgetild, uh, eigenlijk vergelijkbaar met de aardbeving bij, uh, bij uh, Sumatra in 2004. Die was nog een uh, stukje groter, uh, maar dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid massa die dan naar boven komt, het water optilt... en dat zorgt ook voor, uh, voor dit soort tsunami's. Kan er nog meer komen, denkt u? Ja, er kan uh, altijd meer komen. Uh, juist met zo'n hele grote aardbeving van 8,9... verwacht je ook uh, naschokken. Uh, zeker ook nog in de, uh, tussen de 7 en de 8. Uh, dat kan allemaal gebeuren. Uh, het, uh Voorlopig uh, is het gebied nog niet stil uit nou, nee. grote aardbeving. Oké, okay, nou, dank dat u ons zo snel te woord wilde staan, meneer Dost. Graag gedaan. En inmiddels uh, meldt Japan de eerste doden. Um, het um, zouden ook verschillende mensen gewond zijn geraakt, maar er is toch vooral nog heel veel onbekend, begrijp ik. Japan verwacht ook echt dat er nog een tweede vloedgolf uh, op komst is, die mogelijk nog zwaarder is. Wij houden u op de hoogte over de situatie in dat land. Um, moet ook nog even hebben natuurlijk over die militairen die vrij zijn gekomen. Zou dat bijna vergeten. Um, Daarover praat ik met Koos van Dam. Hij was in de jaren 80 Nederlands zaakgelastigde in Libië... later als ambassadeur in Irak. Tijdens de Eerste Golfoorlog hield hij zich intens bezig... met het vrijkrijgen van Nederlanders die het land niet meer uit mochten. Meneer van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Mogen wij de vrijlating bestempelen als succes voor de Nederlandse diplomatie? Ja, zonder meer. Ik denk dat het een groot succes is. Ik had eerlijk gezegd uh, er toch rekening mee gehouden... dat deze militairen nog hele lange tijd zouden vastzitten tot zeg maar, het einde van dat conflict, wat het einde ook mogen zijn. Hoe uh, verklaart u dat ze nu zijn vrijgelaten? Want de timing is wel bijzonder. Ik denk dat uh, Libiërs toch zoeken naar een opening voor dialoog. Als ik goed heb geluisterd naar het interview met Sefer Islam... de zoon van Gaddafi, die heeft de, vrijlating, de op handen zijnde vrijlating... toen bestempeld als dat, die, dat Libië de... NATO-soldaten vrijliet. Dat betekent dus niet dat die Nederlandse, maar NATO-soldaten vrijliet. Uh, Libië is heel erg geïsoleerd geraakt en de internationale gemeenschap, en zelfs een groot deel daarvan, heeft misschien al heel snel op een, een van de paarden gewed, op het uh, oostelijke paard in uh, Oost-Libië. Uh -huh. Maar het loopt toch anders dan velen hebben verwacht. Gaddafi is nog aan de macht, zeker in een groot deel van Libië. Terwijl er zelfs al een land is, of twee landen, die de Libische Nationale Raad hebben ja. erkend. Ja. En uh, wij doen dat niet. Nederland doet dat niet. Wij erkennen staten en geen, uh, geen, geen organen. En dan natuurlijk wel een staat waar een bewind aan de macht is dat het grootste deel van het land onder controle heeft. Heeft Nederland, denkt u, beloftes moeten doen aan Gaddafi? Ik denk het niet. Nee, ik denk wel dat. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat van onze kant is gezegd: wij staan open voor dialoog. Libië of uh, Gaddafi is toch het regime waarmee te, wat, dat wij nog steeds officieel erkennen. Okay. En uh, iedereen is gebaat bij een uh, beëindiging van dit conflict. Als je dan met een van de partijen helemaal niet eens zou praten, dan zou dat uh, denk ik geen goede zaak zijn. Goed, Koos van Dam. Dank voor uw analyse over de vrijlating van de drie Nederlandse militairen. Zo dadelijk naar het journaal. Er wordt in het journaal natuurlijk bijgepraat over de aardbeving in Japan. En wij gaan er daarna ook mee verder. Blijf luisteren. Vandaag kijken we samen met de collega's van Langs de Lijn... naar het WK Schaatsen in Insel. Met aan tafel... Clemens Ros, een van de machtigste vrouwen in de sportwereld. oud Olympisch schaatskampioen Jochem Uitenhagen. En amateurschaatser Frits Barend. En ook... Satire met Sanne Wals Vries. De column van Justus van Oel. En live muziek van Nick en Simon. Kom schaatsen kijken van 2 het half 5 in de Kroon in Amsterdam bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten, dan ze weer: Criminele bonusgraaiers, Die zonder permanent cameratoezicht. Te veel pleggen gaat hangen. Zit terwijl wij ineens met 130 km per uur door de tuigdorp mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die cops. erachteraan. Nederland roept toetert, Vrij Nederland laat van zich horen. Door oorspronkelijk tegendraads en niet zelden geestig te schrijven over politiek, cultuur.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 Wil je weten hoe dat werkt? Ga dan naar Rabobank.nl/slash werken. WorldTicketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketcenter.nl Zo, stuurslot? Check. Exclusieve autowax, Check. Garageverbreide, Check.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 Kijk op kpm.com/zakelijk of bel 0800 0105 ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.